In de Belgische provincie Limburg zijn vier mensen opgepakt die in Nederland voor bijna 1,2 miljoen euro aan zonnepanelen zouden hebben gestolen. De panelen kwamen uit onder meer Oosterhout in Brabant en uit de buurt van Schiphol. Ze werden door verschillende bedrijven naar België vervoerd, maar ze werden verkocht op de Zwarte Markt.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 Het is even na één uur, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij een speciale editie van Zandvoort op zaterdag. En in, dat uur hebben we, of in deze editie hebben we een extra uur, Richard. Goedemiddag. Ja, Rob, leuk om vier uh, uur radio te maken vandaag. Ja, waarschijnlijk zal ik me af en toe even verspreken van even na twee uur. En, uh... Maar het is even na één uur, een hele goede middag allemaal. Want uh, vandaag is het uh, reddingbootdag van de KNRM. Ja, ja we hebben veel... Uh... Interviews. Dolly Tempirik die, die staat uh, op het strand met een, uh, met een zender en die gaat allerlei mensen interviewen van de, van de Redding Boot. Uh, uh, ze gaat ook een keer meevaren met de Annapolis. Dus uh, ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is en hoe het met haar uh, zeeziekte, zeeziekte is. Voor de rest uh, hebben we de laatste wedstrijd van, uh, van onze Zandvoortse voetballers, die uh, spelen tegen Ado. En ze spelen thuis in Zandvoort. En dat begint om half drie. Dus daar hebben we regelmatig contact met Piet Pijper. Ja, voor de rest hebben we de, de bekende dingen. Hè. Dus de nieuwtjes. Uh, uh, Marco Temes die komt uh, langs. Mooi stuk uh, uh, Provisie weer. Mooie, uh, ja. Uh, evenementen. Pit Report hebben we. Dus, uh, nou, zitten we in een volle programma. Alleen het is nu... Uh, ja, we, we wachten gewoon een beetje af op uh, Dolly wie zij interviewt. Dus dat gooien we dan elke keer in de uitzending. Ja, Dolly ter plekke dus op het strand bij de open dag van vandaag. En zo dadelijk gaan we schakelen met Dolly ten Dan krijgen we een sfeerverslag van hoe is het daar? Dat hoor je zo. Aora.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 Ik laat laten zien wie ik werkelijk ben. Als ik alles loslaat, ben ik vrij. Binnenin, waardoor ik dichter bij mijn waarheid kom. Voor de, deze speciale uitzending van Zandvoort op zaterdag had ik uh, Dolly nog eventjes uh, gesproken. En jij, Dolly, jij wees ja? mij uh, op uh, deze platen van Jake Montero. Ja, wat een dijk, wat een, een niet? Ja, geweldig, wat een, uh, wat een go goede platen. Uh. Dat was uh, bevrijd. Ja. Um, nou, we gaan, uh, Dolly, we gaan de reddingsbotendag van de KNRM uh, doen in Zandvoort. Um, ik zal nog even iets uh, kort inleiden. Vandaag wordt bij de Cosmico Beach... naast de mango's is dat... voor degenen die uh, naar het strand willen... op het Zandvoortstrand de reddingsbotendag... van de KNRM Zandvoort gehouden. Op deze dag kunnen alle donateurs... en toekomstige donateurs actief kennis maken... met het reddingswerk op het water... de professionele vrijwilligers... en het materieel van de KNRM Zandvoort. Op 11 november 2024... bestaat de KNRM 200 jaar. Ook hiervoor is... De open dag uh, is hier feestelijke aan, is hier aandacht voor. Standpaviljoen Cosmico Beach heeft de deuren opengezet op, om de KNRM Zandvoort te helpen deze dag een succes te maken. U bent van 10 uur tot 4 uur vanmiddag van harte welkom bij Cosmico Beach, waar u zelf kunt ervaren hoe het is om vrijwilliger te zijn bij de KNRM Zandvoort en alles te vragen wat u altijd hebt willen vragen. CFM Zandvoort is er deze dag de hele dag bij en wij zijn er tot 5 uur Rob. Zeker, zeker. Het programma ziet er als volgt uit vandaag. Meevaren met de reddingsboot Annapolisen. Alleen het vertoon van de donateurspas, de reddingsbotenpas. Maar je kunt ter plekke nog donateur worden zodat je mee kan varen. Verschillende video's van KNRM Zandvoort. En het bezichtigen natuurlijk van de Challenger, de bootwagen. En uh, dat is een schenking van uh, WP Boers. Dus we krijgen een hele nieuwe bootwagen een hele nieuwe boot. En die staat al uh, te, parok, te pralen daar... En natuurlijk de verhalen van de stoere redders op zee. Zeker, nou we gaan uit het slot naar uh, de beachclub uh, daar, net Dolly Tempierik. Goedemiddag nogmaals, uh, Dolly. Ja, Hallo, leuk dat je in de uitzending bent. Ik heb het helemaal de zodat ik het allemaal kan vertellen en dat gaat de vertellen. Oh jee. Yeah, yeah. Het is Het niet het als het het aan. Uh, ja, ik zit hier beneden op het strand op dezelfde druk. Ik zie politie staan, een politie auto. Een komt. En ja, boven bij het kop zijn een container helemaal ingericht. Uh, speciaal voor de KNRM met alle mooie. Uh, uh, dingetjes om te kopen, dit en uh, je kan je aanhalen uh, daar voor een accidente om ook mee te gaan op die boot. Ik geloof dat er nog twee uh, paarden zijn vandaag, dus als je wilt uh, moet je snel zijn. Het is goed weer om, uh, om te gaan, er zijn niet veel volken, dus wat dat betreft uh, de misselijkheid zal nog meevallen. Maar ik ben leuke benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, jij gaat zo meteen dus uh, meevaren, uh, Dolly. Dus uh, wij gaan het uh, live uh, meenemen. Zou je alsjeblieft even willen proberen om iets dichter bij de microfoon te komen? Er was. Maar ik zou zeggen, mensen, kom hier gewoon naartoe. Het is een leuke sfeer. Je kan van alles meemaken. En onderhand zie je ook natuurlijk al die spontanen voorbij komen. Want die gaan bij t hier daar naar boven. Dus dan krijg je ook nog gewoon een stuk van Oké, okay, nou Dolly, dankjewel hè, voor de, dit moment. En uh, ja, vanwege de verbinding komen we straks weer uh, bij je terug. En dan proberen we het even op een betere manier. We gaan lekker uh, de zomer tegemoet met de uh, La Cintura. cuando causando levanta, como el de seda, mi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 Ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Zeker deze zomerrit van uh, Alvaro Soler, de Zintura. Dat allemaal op uh, de zaterdagmiddag, uurtje eerder, uh, dit uh, programma Richard. En uh, net uh, waren we al op strand. Nou, zodat gaat Dolly ook uh, meevaren met, uh, ja. met de redboot. Ik ben me heel benieuwd hoe dat uh, allemaal gaat. En uh, uiteraard hoor je dat zometeen bij ons. Maar niet het enige wat wij vanmiddag doen is de KNRM. We hebben ook het uh, andere nieuws uiteraard voor je. We hebben wel een, een, zand, een Zandvoorts strand nieuwtje. Maar dat is niet eigenlijk heel erg nieuw. Want we hebben het al heel lang. Namelijk in Zandvoort wappert ook dit jaar weer trots de blauwe vlag. Als ik jou zo op de mannen vraag. Wat betekent dat? Uh, schoonwater. En? Schoonstrand. Ja. Nou, dat is samengevat helemaal juist. Dus samen met vertegenwoordigers van de reddingsbegaanen in spaarne heeft wethouder Martijn Hendricks op donderdag 23 mei vanuit... Een hoogwerker de blauwe vlag heeft op de boulevard bij de Rotonde. De blauwe vlag is een erkenning voor de inspanningen... die op een strand worden geleverd op het gebied van... onder andere veiligheid, waterkwaliteit en afvalpreventie. Voor de toerist en recreant is het een internationale erkennings- en kwaliteitssymbool... voor schone stranden met een goede waterkwaliteit. Ja, het mooie is dat het uh, internationaal is... en dat uh, de toeristen dan ook weten waar ze aan toe zijn. Dus is. ik vraag me wel af of ik ooit de blauwe vlag ergens anders heb gezien. Heb jij misschien ooit eens in een ander land gezien? Ja, ja. Als, ja? Je, als je een beetje... Ik heb daar toevallig van de week op uh, gegoogeld. Als je een beetje koebelt op uh, blauwe vlag, dan zie je ook uh, stranden in het buitenland en dergelijke, waar die uh, lekker aan het wapperen is. Dus, okay. uh, nou, ik ga, eens, uh, ik ga binnenkort naar Azië. Ik uh, ga eens opletten of ze daar ook... Uh, ja, ik wachten. weet niet of ze hem daar ook <laughs> hebben. Maar goed, uh, dat, uh, dat moet je maar even afwachten. Dankjewel voor dit uh, nieuwsje. We hebben weer een jaar lang de blauwe vlag. En... Uh, met de, de kwalificatie uitstekend trouwens. Dus uh, dat is uh, niet niks hier voor Zandvoort. De lokale radio ZFM is bij uh, tot aan 5 uur met Zandvoort op zaterdag. En nu Matthew Wilder. Just send me to Elder and break my stripes. It is a Beyoncé. This ain't Texas. Woo! Ain't no hold 'em. Hey! So lay your cards down, down, down, down. So pocket Lexus Woo! and throw your keys up. Sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Huh. There's, a there's a tornado in my city. In, my city. in the basement, in the basement. That, shit that shit ain't pretty. Rugged whiskey, We're whiskey. We're surviving. We surviving. A red up kisses, sweet redemption, passing time. Yeah, ooh, one step to the right.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 And I'll be now. damned Ooh. if I cannot dance with you. Come pour some lick on me, honey. too it's a real life boogie and a real life hold down. Don't get bitch, Come take it to the floor now. Ooh.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 Ja, voor En op WIP ben verloren. En dat ik ziels wat van je hield, dat schijnt je nu te storen. Ja, we gaan naar uh, Dolly Tempierik uh, oh. op de boot. Uh, Dolly, hoe is het daar? Oh man, het is geweldig, geweldig. Ik zit hier in de kajuit uh, uh, naast Pieter, de kapitein. En uh, hij is zo lief om nu heel eventjes wat zachter te varen, zodat wij met elkaar kunnen praten. Want ja, jong, als je vaart gaat geven, dan hoor je echt werkelijk niks meer. Alleen de motoren en... Ja, we varen nu dus voor de kust van Zandvoort. Het was niet te geloven. Je zit gewoon binnen een minuut of zo, zit je met die boot in volle... Nou, niet in volle vaart gaan we, maar zit je zo in Bloemendaal. Je weet niet wat je meemaakt. Ongelooflijk, en, uh... hè? Ja, we hebben allemaal mooie bochten gemaakt. Och uh, uh, oh man, het is een, een attractie op zich. En de toeristen, er zijn twaalf uh, uh, mensen mee aan boord. Waarvan twee toeristen, die komen uit uh, China. En die hebben een prachtige donatie gedaan, zodat ze ook mee mochten varen. Hartstikke leuk, ik had ze graag geïnterviewd. Maar ja, ze staan een eind verderop. Maar in ieder geval, jongens, als je dit meemaakt, dit is... Zo mooi. En ik kan me zo voorstellen hoe, hoe deze mensen zich voelen op zo'n boot... ...onderweg naar een noodsituatie om, om mensen in nood te helpen. Ach, weet je, en voor jongeren, als, als het je nou een beetje trekt... ...en, en, en je houdt van dat avontuur en, en je houdt ervan om, om iets te betekenen voor de, voor de mensheid die nood... Jong meld je aan, je weet niet wat je meemaakt... En we gaan straks natuurlijk nog even verder praten over wat er allemaal nog verder te doen is bij de KNRM. Maar uh, op die boot zitten? Nou, ik, ik, ik zou ook wel schipper willen worden. Vertel ik jou, heerlijk. Maar goed, daar ben ik te oud voor. Hè? Ja, ik zeg niks, uh, Dolly. Ik ga me met mijn mond. ik zeg maar niks. Heel verstandig, want je ziet me straks nog in de studio. Dan dus zou je mond maken. Uh, dat bedoel ik. Dankjewel even voor het uh, verslag vanaf de boot. Ja, wij gaan weer uh, gassen, denk ik. Uh, tot zo, jongens. Oké, okay, <laughs> tot zo. Hoi, hoi. In these empty days Every night You stare down romancing Every time I see your face Hopeless Colder than ice With no more flame Je hoort het uh, waarschijnlijk wel een extra lange uitvoering. En dat betekent dat we terug gingen naar de jaren 80 met uh, Khan. I Feel for you een hele grote hit van haar geweest en uh, nou, heel veel andere platen, waaronder deze i to i CFM Race Radio, Pit Report. En als je dit hoort, dan denk je normaal gesproken, is het toch kwart over vier? Nee, nee, nee, nee. Maar we hebben wel de race in Monaco, dus we hebben tussendoor ook kleine pit reportjes. En wel met uh, Richard. Ja. Research. Ik mag nu ook een beetje pit Reporter zijn. Daar ben ik heel trots op. Uh, we beginnen even met uh, de uh, Super Friday. Dat is uh, vorig jaar ook. Uh, was dat ook. Dat was ik trouwens uh, zelf ook. Maar dat werd toen gesponsord door uh, Jumbo. En uh, dat, die is nu, heeft dus nu teruggetrokken. Hè? Dus uh, ze doen het nu op een andere manier. En Armin van Buren die, uh, die komt uh, optreden. Op Wauw. Super Friday. Ja. Zeker. En uh, direct... Uh, dus dat is wel heel leuk. Dus de succesvolle uh, Super Friday die inmiddels internationaal bekend staat... als een van de best bezochte openingsdagen van de Formule 1 kalender... wordt dit jaar spectaculair vernieuwd. Met nog meer entertainment, show en actie, zowel op als naast de baan... is er voor alle fans genoeg te beleven. Zo start de Formule 1 het Heineken Dutch Grand Prix... al voor de eerste vrije training met een openingsshow in de fanzone... met meerdere Formule 1 coureurs. Het, ik moet trouwens even tussendoor, ik was daar vorig jaar... En uh, dan sta je toch op een bepaalde afstand. Er staan echt duizenden mensen omheen. Ik ja. stond zo ver dat ik helemaal niks verstond. <laughs> zo ver? Ja. Yeah, dus, okay. ik, dus, het is wel belangrijk dat je een beetje vooraan staat. Maar goed, we gaan even verder. Um, en sluit snolle bolletjes. Dat is wel grappig, was was gewoon één persoon. Hè? Deze uh, warming up voor de raceweekend af. Super Friday wordt grootst afgesloten met onder andere direct. En Arme armen verburen tijdens de closing party. Voor meer informatie ga je naar www.dutchgrandprix.com en dat schrijf je als dutchgp.com. Oké, okay, we gaan met de muziek dus ook van links naar rechts. Net als de snollebollekers, Met Direct en Armin van Buren uiteraard ook van de partij op Super Friday. Dan gaan we naar Super Saturday op Monaco... want dat is altijd wel een hele leuke race om te zien... En we hebben net de derde vrije training daar gehad, research. Ja, weet je, Rob, het is eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen dat die kwalificatie eigenlijk nog belangrijker is dan de race. Hè? Want als je daar uh, als eerste start, dan word je bijna niet ingehaald. Hè? Dus dat is echt heel belangrijk. Nou, wat voor een uh, uitslag hebben we? We beginnen uh, met Charles Leclerc. Die, uh, die heeft de snelste tijd. Ik kan het nog even noemen. 1 369 en dan twee is toch Max. Derde is Lewis Lewis Hamilton. Vierde Oscar Piastri. En vijfde Sergio Perez. Dan zesde George Russell. Zevende weer een Ferrari Carl Sainz. En dan Lando Norris. En dan is negende Yuki Tsunoda. Dus Kijk, dat heel uh, goed. Zou je verbazen: de Racing Bull. En helaas staat zijn compagnon Daniel Ricciardo op nummer 18. Dus dat is echt een enorm uh, verschil. En dan als laatste Fernando Alonso. En dan wou ik je ook nog even de stand zetten van de, van, de, van de stand van de Formule 1. Dat is Max Verstappen, die heeft 161 punten. Leclerc 113, dus dat is toch wel een heel verschil. Dan Sergio Perez 107, dus die, die verschillen niet veel, maar hij is toch gezakt hè, naar de derde plek helaas. En dan Lando Norris 101 en Carlos Sainz 93. En als laatste Oscar Piastri 53. Er kan nog van alles gebeuren. Vanmiddag dus ook met de kwalificatie vanaf 4 uur. En ook wij gaan die uiteraard volgen met om zo rond kwart over vier. De Pit Report met Rendel Lawson. Hij komt eraan, hè. Super Friday met Armin van Buren. I'm met Super Friday aanwezig net als direct en soldier on soldier in the woman,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 was dat in uh, Soldier On. En direct, uh, die zien we dus op uh, 23 augustus uh, weer terug, uh, Richard. Met uh, Super Friday hier op het uh, SIGWI. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, nou ja, was jij uh, erbij. Uh, ja, gigantisch druk uh, natuurlijk, hè? Ja, ja, het is echt... Uh, ja, het is gewoon ook helemaal volle bak, hè? Ik denk ook wel uh, meer dan uh, 100.000 uh, mensen. Ja. Nou ja, we wachten het af en uh, we gaan uh, zometeen weer naar het strand toe... Want uiteraard hebben we de Redbot dag vandaag op strand En wij van de radio zijn er de hele dag bij. En zo dadelijk weer meer met Dolly Tempierik daarover. beloofd is beloofd, we gaan meteen naar het strand toe, naar uh, Dolly Tempierik. de reddingbootdag uh, daar. En uh, Dolly, ja. ik ben heel benieuwd wie jij natuurlijk bij jou hebt. Nou, ik heb bij me een, een echtpaar, en uh, het bijzondere aan dit echtpaar is dat zij de ouders zijn van de kapitein waar we zojuist mee gevaren hebben. En we hebben net met z'n drietjes in de kajuit mogen zitten, in de cabine. En ik zag hun ogen van trots en van plezier. En toen dacht ik, oh, ik wil meer weten van ze. Want uh, de, ik ga even naar de moeder van uh, Pieter, van de kapitein van de boot. Want ik vroeg me af, hoe is het als, als je kind, want ja, het is natuurlijk een grote volwassen vent, maar toch wordt je kind. Hoe is het als je kind uh, dit soort werk doet? Nou, daar word je heel trots van, want je weet wat de achtergrond is voor het redden van mensen. En ze hebben toch een spectaculaire verantwoording. En met elkaar merk je dat ze ontzettend met elkaar bezig zijn hoe het hier zo goed mogelijk moet gaan. Maar nu ben ik voor het eerst met die boot meegeweest en hij is schipper geworden al. Ja. Hij is nu vijf of zes jaar, zegt hij zelf, bij deze maatschappij om dit allemaal te leren. Nou, ik ben trots dat ik zie wat hij nu doet. Ja. Dat is het, Die boot toch helemaal, uh, je hebt, je hebt het meegemaakt hè. Hoe fantastisch dat is, maar onder elkaar ook zijn, is het zo'n prettige sfeer. Daar word je echt blij van. Nou ja, het is natuurlijk fijn ook om te zien dat, dat, dat, dat je kind daar ze draaien in heeft gevonden en uh, ze ei in kwijt kan yes. en zich daar goed bij voelt. Ja. Maar als moeder heeft u nooit iets van, oh mijn god, als dat maar goed gaat? Jawel, natuurlijk. Dat zit er wel bij in. Ik denk, je bent wel soms nummer één als er wat is. Want laatst ook was er hier een schip gestrand en dan moesten ze helpen. Nou, toen dacht ik, oh, oh wat gaan ze allemaal doen met kabels en gedoe? Uh, blijft dat heel? Ja. Dan ben je wel even met je hart bij, oh god, ja. voorzichtig aan jongen. Dat... Nou, dat, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Ja. Als je weet dat er een noodsituatie ja. is en dat er gekke dingen komen, dat je toch je hart vasthoudt. Ja, dat is echt waar. Dit is een leuk spelervaren en zien wat ze doen en wat een geweld in zo'n boot zit. Oh, hè? oh Die en, ja. Dat, dat ja. heb ik nu voor het eerst meegemaakt. Dus dat is alweer een goed gevoel. Ja. ja. En uh, ik ben dankbaar dat hij dat doet voor de mensen. Ja. Hartstikke mooi. Dan, dan, ik, dan ga ik nu even naar Paps. Van de Paps van Pieter. <laughs> Want uh, ik heb zelden iemand, het leek wel alsof u bij een cabaretvoorstelling zat, u had zo'n grote glimlach. Ja, smile. Ik heb dat liedje, want ja, ik heb alleen maar gezongen tijdens die vaart. Uh, en als er dan zo'n duikgolf komt of zoiets, dan, dan zit ik keihard te lachen. Ik ben natuurlijk eens altijd opgegroeid en altijd die reddingboot gevolgd. Ik ken ze nog van vroeger af, dan reden ze door het dorp. ...met de tractor ervoor, of daarvoor was het met paarden... ...maar dat heb ik dus niet bewust mee kunnen maken. Maar ik ben een fan en een aanhanger van de KNRM. En dat is natuurlijk heel fijn, hè? hoe meer mensen dat ambiëren... ...en uh, daarachter staan, hoe ja. beter het voor de vereniging is... ...want het is natuurlijk superbelangrijk dat ze er zijn, toch? Ja, en we zijn als zandvoerder heel trots dat Zandvoort zo'n station mag hebben... Ja. ...en we hopen dat we nog lang beter kunnen maken... En ook nou, dat, het voor, dat het doorgaat. Ja, ja, ja. ja en dat doorgaan, uh, lieve mensen, dat moeten we met z'n allen doen. Want het, uh, het, je kan het niet alleen bij de mensen uh, uh, neerleggen die hier vrijwillig uh, zoveel uren uh, insteken en zoveel opleidingen volgen om iets te betekenen in noodsituaties. Maar alle inwoners van Zandvoort en daaromheen... Ik zou eigenlijk willen zeggen, kijk, het is een landelijke dag vandaag, dus heel Nederland eigenlijk, zou zich niet aan moeten trekken en moeten ondersteunen. En uh, dat hoeft natuurlijk niet met hele grote bedragen of een hele nieuwe boot zoals uh, Annie Police heeft gedaan. Dat kunnen we allemaal, niet allemaal. Maar mensen ondersteunen dit. Het is zo belangrijk. En als je donateur bent, mag je ook mee op die boot. Of je moet bij de radio gaan werken. Een... Zoals jij. Ja, ja, ja. Mag ik jullie bedanken voor dit interview? Het ja. was hartstikke leuk om eens even te horen hoe de familie van de, ja. mensen, van de vrijwilligers het vinden. Ik, uh, ik wens jullie nog een fijn weekend. Dankjewel. je Mag nog een zandvoortsnootje er doorheen gooien? Zeker wel. Toen ik hier aankwam lopen met mijn vrouw. Toen kwam ik een bekende tegen. Oh, Sjaak dat is mijn voornaam, gaan ze je kiel halen. Ik zei, joh, dat heet op Zandvoort anders. Hoe dan? Ringboten. Ring. Ringboten? Ringboten. Ja, de, oh. dus in een ring om de boot heen. Dat heet kiel halen vroeger in de cetera ja, in, in de oude tijden. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hebben we ook weer wat geleerd? Ja. Dank u wel voor deze mooie les. <middelvoud>, uh, <tiedelvoud>, uh, een Zandvoortse les, je het nooit geweten. Zeker. Hey uh, Dolly, even een uh, vraagje ja, nog. Die, die meneer ja. die klinkt volgens mij als een uh, verstegen. Is dat ook de achternaam van uh, Pieter? de? Hij vindt u de... klinkt als een verstegen. Hey. <moeid>. Ja, dat klopt. Ja, oh, hè? Ja, dat, erop. dat, dat, ja, ja, maar, dat dacht ik al. Die, die komt me heel bekend voor. Er zijn meerdere Robben. Rob. En Rob Rob Harms, ja, die dat ken de ik de natuurlijk, de die ken ik, ja, ja, ja, ja. Nou, hij ook? Ja, ja. Dus is ook, Dus wij, leuk, wij dan kunnen dan ons niet verdekt ja. opstellen, met mijn broer Gerard, die kent die ook heel ja, goed. Ja, zeker. Ja, die heeft ongeveer dezelfde stem, ja. Ja, ja, ja, ja. ja nou, we zijn je meteen herkend. In Zandvoort zijn we... Beroemde uh, Zandvoort. Uh, ja, ja, ja, nou, ja, ja. <laughs> dus, <laughs> dat is goed zo. Oké. Okay. Maar uh, toen, mijn, toen ik bij mijn schoonouders kwam, zei mijn schoonvader, hé, hey, Jutter. Wat? Zandvoort is Jutters, ja. Ja, Jutters, ja. Kom jij mijn dochter halen. <laughs> oh heerlijk, heerlijk. Uh, Oké, okay. hey, uh, Do Do Dolly, Doddy, dank je wel. Ja. En dank uh, de, de, de, de meneer en uh, de mevrouw ook. Ja. Wat zeg je? Dank ze even, ook namens de radio. En uh, uiteraard een hele fijne dag uh, voor hun ook daar. Oké, okay, iedereen bij de radio wenst u beide een hele fijne dag, toch? Okay. Ja, hé, hey, wij horen elkaar straks weer! Tot straks! Ik ken een hele tentje, daar speelt een prima bandje. En iedereen die kent je, hou je mond mee niet te maken. Poet je schoenen, kan je haren. Van S2. Aan wie de operetten? Nee. Er zit een knop op je tv. Die help je zo uit de puree. Druk hem in het kanaal mee. De bloemen buiten zijn. Zie even. Via de kabel op 104.5.